We beginnen onze les. Ja. Les nummer 9. We gaan zo direct met de zoger verder. Maar voordat ik, voordat ik van, vanmiddag had een van onze uh, versisten mij gebeld. En zij uh, zei en zij volgde de hele cursus vorige cursus, basiscursus zij volgde wel de hele cursus van daarvoor wat we hadden en zij een harde mevrouw en zij zei tegen mij ik wil, wil melden dat ik stop met de cursus oké, okay? dan heb ik ook niet gevraagd en zij zelf voegde toe dat sinds wij doen zorgen ik begrijp het niet. Ik oh, begrijp het niet. En ik heb niet genoeg kennis om, om te begrijpen. Dat gaat goed. En groeten, enz. Dat is erg fijn. Iedereen, ja. de huh? Iedereen de groeten. Iedereen de groeten. En de, mijn, mijn vrouw. Is, en, het is helemaal. Ik heb goede, goed, goede wensen. Te, Toegewenst. Ik heb al niet gezegd dat. So ik heb wel veel opgestoken. Zo is het. En zo iedereen komt tot het moment wanneer hij weer moet beslissen voor, is, voor zichzelf. Ik begrijp het niet. In mijn studie van Kabbalah het alleen maar aan één stuk. Uh toegeven dat ik niet begrijp. Hoe kan ik dat begrijpen een goddelijke wezigheid? Hoe kan ik het begrijpen? Ja. Maar dan ja, dan moet je goed weten op dat moment als je het kan opbrengen. Dat is niet dat, dat, het, dat je moet het zo doen. Het is makkelijk makkelijk te zeggen aan de mensen, ja, als je het niet begrijpt, dan moet je overwinnen, dan moet je dit over dit. Doen. Maar Moet je zelf zien. Hoe je dat. Maar iedereen moet voor, voor zichzelf zien. Ja, als het genoeg is, dan is het genoeg. Uh, maar juist aan de grens van begrepen niet begrepen. Daar ligt de redding. Ja, juist aan de grens. Wanneer je zegt, uh, ik begreep het, ik begreep het niet. Maar ook begreep je dat niet? Omdat jij met iets geconfronteerd bent, wat hoger is dan jij kan, dat, is, dat jij kan uh, proeven. En dan, dan, dan op dat moment uh, is het of ja, of verder gaan, half sluimerig, zeg maar, half suf, et cetera, of een beetje in het donker, een beetje in het, in het, in het Zoals Mozes altijd deed ook. ging altijd de berg op. En altijd in een. In een, in een... Zo is het, ik kan niet anders. Goddelijke wijze. ik bedoel, alles steeds hoger. En dan heb je altijd het gevoel dat je komt hier in een volk. In een volk ergens. Een berg. Net zo. Een berg. En dan weer een volk. En dan weer kom je weer een volk. En dan snap je niets. En dan hoor je niets. Maar het is niet voor jou. Stap voor stap krijg je smaak. En natuurlijk moet je een beetje mazel hebben, zoals we dat zeggen, maar in mazel moet je ook maken. Moet je dan ook overeenstemmen, steeds neer en meer, steeds pushen, steeds nee, op een plek pushen, etc. laten is het licht? In en dan kom je ik kan komen, maar als je maar ze. Ook ik toen ik begon met zogra, absoluut geen smaak. Had ik absoluut geen smaak, want uh, het is, het leek geen logica, niets. En dan weer al die beschrijvingen, dit die, dat, dit. Dus het nou, geef mij een formule, kant en klare formule, dat ik dat, dat begrijp een beter mens. Wat eh, heeft mens nodig? Een formule. Geef me een formule. Een kaarteklaar. Dus. Verder gaan we niet erover hebben. Dat we zeggen Ook okay, in elke les hebben we dat soort. Dingen uh, die ik steeds. Waar ik steeds vertel. ik, probeer ik te geven. Um, aangeven. Dat het werk is. Wat we doen. Begrepen is natuurlijk iets, een <coughs> vaste gegeven. En wat wij doen is het proces. Zichzelf in het proces bevinden van begrepen. Proces van het begrepen, maar niet begrepen. Zo so is het. We gaan verder dus kijk nou, acht lessen hebben we gehad en wij pas hebben we één, één paragraaf hebben we geleerd probeer nou, kijk nou in alle cursussen die bestaan in de wereld, en je vindt nergens zoiets, in acht lessen zijn ze al de, hele, de, al de helft van de zoger al uh, voorbij, ook in Israël ook, okay? ja, alleen in één lezing hebben ze daar twee, anderhalf uur gegeven, ze hebben twee uur, twee uur geloof ik zoger, gaven ze een paar jaar geleden ja, ja. En ook dan is het in één les. Pak je pagina's. Pak je pagina's. Acht of zo? zes. Uh, Snel. Maar. Kan je kunnen we dat farteren. En wat wij doen is eenvoudig. Kijk in welke taal wij we dat maken. Uh, de taal wat wij nu gebruiken op onze lessen Is veel, veel gemakkelijker dan, dan twee jaar geleden. Zie je dat? Ja Veel eenvoudiger. Het is. Het is het geestelijke moet niet verfijn zijn, niet vergekunstelde taal dus ik heb ook gelezen wat we bij een nieuwe e-boek ons e-boek, er veel natuurlijk nog fouten, bedoel uh, spelfoud, alles komt wel, maar eerst moeten we nu inhalen, dat wij met de tijd meelopen, met de les meelopen. maar de taal is eenvoudig wat wij bij onze les Als, daar kunnen we wel van leren, absoluut eens herhalen, als je het niet, niet begrijpt herhaal het en van binnen verlang omdat uh, om ik jou helpt zelfs als je het niet begrijpt dus de oortbed wij staan nu op de pagina Gimmel 3 ja. en op de, op de, in de eerste kolom de helft van de eerste kolom de eerste is altijd rechts. En daar zien we dat bed, letter bed, de tweede letter van het alfabet. Dus de tweede paragraaf, tweede oot, noemen we dat. Ik lees het eerst. Ik lees eerst het uh, aramees bovenaan van de letter bed eerst. En dan gaan we verder onderaan. Uh, die, uh, het commentaar van Solam. Maar eerst bovenaan begint letter B. Oulevatar. Oh, is... Iedereen heeft het? Oké. Okay. Edkar. Zimna Akra. Amai. Edkar. Zimna Akra. Begin Le Afka, Chamesh Alim Takifim De Le Shoshana. Ve Inon Chamesh Ikraon Yeshuot Ve Einon. Slaan pagina over. We doen de volgende pagina. Volgende pagina voobogom Terrain. Twaal al raza da kos yeshu od esa da kos shel Bracha. Kos, Shel, Bracha, it starij al Hamesh etzban velo yatir. Kei de shoshana, de yatva al Hamesh alin. תקיפין דוגמה דחמש עצבן ושושה דה דה חוס של ברחה מי אלוקים תנינה אד, אלוקים תליטה חמש תבין מכאן ולחלע אור אית פארה ואית בברית Hahu. De deil, besoshana, de atik, ba. Nu gaan we naar de volgende bladzijde. H, vijf, bovenaan, helemaal bovenaan. Ja. Zara, veda, ikre het ose free asher zar o vo vee zera kaima, vee ot brit mamash dat is ot van zogar zelf dat is hele parachraaf van zogar en nu gaan we kijken wat vertelt ons eerst vertaling, een vertaling, wat vertelt ons sulam. sulam. Nu keren we terug naar plaats in de Gimmel, 3. En in het midden van de eerste kolom. Letter bet. Hier schrijf je on zoals normaal, in fette letters. Een paar woordjes, of een woord, hier zijn die twee woorden, van waar, waar, waarmee, wat hij beoogt in de zorgers zelf. et kaar. en vervolgens, uh, is genoemd, en dan het derde woord, weghoelen, dat is een afkorting van, uh, enzovoort. Om niet, om niet de hele uh, zin hier te citeren van zover. We weten waar we waar, waar mee begonnen waren. En verder geeft hij dan de vertaling. We achterkaag en daarna nizekar is genoemd. En dan met dunne lettertjes cursief geeft hij ook daarbij zijn eigen toelichtingje, Shem Elokim, wie is Niskar, wie is genoemd, dan geef je dat aan, de naam Elokim, zie je dat, paam acheret. nog een keer, dus nog een keer genoemd is, we hebben gezegd, eerst, de eerste keer, dat de naam Elokim genoemd werd, was, in de eerste zin van de, van de Torah. Breshiv, bara, elohim. In den beginne schip, God. En dat noemen we in de Torah staat in de naam elohim. Elohim, schip. We hebben gezegd dat het benaar is. En daarna volgde dertien woorden. En daarna kwam het nog een keer deze naam in de Torah. En nu gaat hij dan verder ons vertellen. Maar dit wordt niet meer geteld. Huh? Deze woorden worden niet meer geteld. Ja, Toch wel? Ja, ja. Dus hij zegt nou: En daarna wordt de naam Gelukkin genoemd Paamagheret. Nog een keer. De Haynu. Dus wat hij wilde zeggen: Eerst hadden we de eerste keer gezien, ja? Die in het begin schiep God. Eloke, heb ik gezegd, heb ik gezegd. En dan hebben ik gezegd. De aarde. En, de, de, de, de, de, de, aarde en, de hemel en de aarde. Et en de aarde was woest en ledig. Dus dertien. En hij heeft ons verteld dat de dertien. Slaat, slaat, slaat. Of sloeg. Slaat op dertien. Uh, eigenschappen van barmhartigheid. En al die andere dingen die, die hij ons had verteld. En nu zegt je dan over de derde gebruik. Tussen de tweede gebruik en het de derde gebruik in de Torah van de naam be bezig ja, van de naam en Loki. Dus tussen de tweede keer en de derde keer. De Torah geeft geen woord wat niet, wat, geen, wat niet ons helpt, wat niet uh, zinvol is. Dus daarom is elk woord belangrijk hoe dat allemaal met elkaar zit. Dus hij zegt ons waar uh, mag er het nog een keer. En dan geeft je dat Hainu, de Hainu. De dus, of dat wil zeggen, elokim. maar geef het, we goelen, vanaf eloquim, de God, God die, hoe uh, zeg je dat, zweefde, ja? zweefde over de wateren, dat is dat gebruik van, zweefde over de wateren, dat is dan de derde gebruik van het woord elokim. oké. Okay? Hij verklaart ons dus waar zitten we? Welke, welke naam van, welke plaats? Dus Dat is dan de derde naam, de derde keer dat de naam Elohim wordt in de Torah, uh, in de Genesis, uh, genoemd. Welama Niskar, en waarom is het genoemd? Pama Geret. Waarom is het genoemd nog een keer? Nog een keer. Dat is een vertaling van de zover zelf. Hoe gedei dat is, gedaan, dat is, staat dit. En gedaan dat is dan dat is mijn toevoeging. Gedei, gedei uh, op dat om, of om om legoet Om de ruit te laten komen. Legtie de ruit laten komen. Hamisha, Elim, Kashim. Vijf bladeren, harde bladeren, of taaie bladeren. Langzaam zullen we alles leren. Eenvoudiger kan niet. Zogar is eenvoudig, alleen wij moeten oren ernaar hebben. Wij zijn ingewikkeld. Wij zijn moeilijk. En daarom kunnen wij zogar niet horen. We luisteren en als wij ons eenvoudig en opstellen ten aanzien van de eeuwigheid, dan zullen we het, zullen we het snappen. En mijn volk snappen toch geen woord hier. Waarom niet? Voor hen is een, is een staaltje van goddelijkheid als het intellectueel is. Als het moeilijke, logische verwikkelingen zijn. En zo vertelt het op een hogere niveau. En daarom zit het die ingewikkeldheid niet. Maar we moeten proeven. Dus, hoe, nog een keer. Dus, dat is om eruit te laten komen. Hamisha, Elim, Kashim, vijf five, five, uh, bladeren. Kashim is harde of taaie bladeren we zullen opeens op vijf bladeren. Stap voor stap. Laat het. Laat het gebeuren. Uh, ha, we zitten in het, in het midden van de vierde regio. Ham is Die omringen. Eta Shoshana. Die omringen Shoshana. Die Lily omringen, omringen, omringen, omringen die nog die vijf uh, taaie bladeren. We eilu hameshet ha Hij voegt het ons het woord, helpt ons, voegt het ons het woord elin, uh, dus bladeren. En deze vijf bladeren, Nikraim die heeten Yeshuot. Die heeten Yeshuot betekent uh, redingen. Ja, Verlossing. Verlossingen. Kijk eens aan. En er zit absolute verlossing in die woorden. Maar wij moeten leren horen. Oké. Okay. Ik voor stap, maar luister. verlangen naar. Jij ja, zal het <coughs> ervaren. Nikraïm, uh, hij die vijf. Kijk nou. Die vijf uh, harde, taaie. Vijf bladeren die omringen, die shoshana, die heetten dan weer aan de ene kant taie en harde en aan de andere kant heetten ze jeshuot uh, reddingen ja, of verlossingen. We hem en zij zijn Hamisha sharim. En zij zijn vijf. Scharim is poorten. Vijf poorten. En poorten betekent dat het iets. moet Of iemand moet er doorheen komen. En net daarvoor. Vroeg mijn nieuwe John. John, want hij, hij leest nu dat boek. Ons boek Kabalegids. En daar, oh, daar, daar stond ook iets van vijf poorten van droefenis gezegd, niet, geen droevenis is in het geestelijke. Goed, hebben we dat vertaald. Droevenis betekent iets anders natuurlijk, niet in onze betekenis van het woord. Ja? Maar dan zie je wat wij hebben, nu, nu behandelen we dat ook. En die zijn dan vijf poorten Heerlijk vaag. Maar het komt zo. We als zoet en al zoet, en over deze, over dit geheim. Waal over zod geheim. Ze en over dit geheim. Is geschreven. Katoef is geschreven. Kos. Yeshuot. Esa. Er staat ook nergens. En, en uh, in de Torah staat het. Uh, ook zo'n vers dat heet zo, so, dat zo so wil, well. kos, jishuot, ik denk dat het in te ja, niet precies, hier staat het niet aangegeven, uh, kos, jishuot, is, is uh, rekent, een beker van verlossing, zal ik opheffen, verheffen, zeggen, omhoog trekken, ja, en dan verder zegt hij dan, zo hier, dat is, Kos, shell bracha, dat is baker van zegening. Je hebt enorm veel informatie, dat inderdaad kan je verdwalen als je probeert met je hoofd te proberen Kijk, hoeveel, Hoe veel, ja? dat dit ook? gaan we even. Kos, shell bracha, en baker van zegening. Sriha liegt dint of dient liegt te sein, mut sein, al mut sich befinden, al op Chamesh five etzbaan op five fingers Op five fingers mut so stand de beker, beker van zegening Ja, zie je dat? Ja, precies. Hij zit wel in de kerk, hij zit wel in de synagoge. Ja, dat zeg ik allemaal. Hoe houden ze dan de beker? Hoe houden ze dan de beker? Waar het, waar het over gaat. dat is we zien waar het kwam. Het absoluut geestelijke. Niet dat wijntje dat jou, dat jou uh, uh, uh, zalig ma zal maken. Hoop dat een beetje wel, als je een klein beetje dat doet. Velo yoter, kijk eens aan, velo yoter, niet meer dan five fingers. Niet meer, velo yoter, como a shoshana, so as the shoshana, so as the lily. A yoshavet, die gezetelt is, gezetelt is, kan je dat zeggen? gezadelt. The feint, ja, this, ja. Yeah. Je hebt het bekend zit. Kijk al, even. Zit. Die zit of die bevindt zich al hamisha alim Kashim. Die bevindt zich lely, de leli. Is je zegt belangrijk te zien of er staat wel of niet. Een litaker. Aha, is een litteken. Of de lely, of oh, de lely okay. waarover we hebben gesproken. De zee staat, zit, op, bevindt zich op Chamisha, Al-Chamisha, Alim Kashim. Op vijf uh, bladeren, taaie bladeren. We gaan eerst dat de hele vertaling even doornemen. Gaan we dan verder? Shehem, dat, die, dat zei dus die vijf uh, taaie bladeren. Kneget chamesh het dat zij zijn staan tegenover die of verwijzen naar kneget tegenover of tegenover Hamish het over de vijf vijf tingers, Die vijf bladeren, die bladeren. Dat zijn anders als we het hebben niet over uh, lely, maar we hebben het over, over de, de, een beker. That, een beker van zegening, waarmee dus zegening wordt aangesproken. En dat staat dan ook op vijf vingers. Dat is ook een andere vergelijking. Lely, lely, dat staat, bevindt zich. Rondom de lely staat die vijf. Vijf bladeren, taaie bladeren. Zo so is het een andere vergelijking om ons het te gevoel te brengen dat van die leden komt zegen uiteindelijk. Licht. Dan zegt hij ook dat tegenover die vijf uh, bladeren, taaie bladeren, hebben wij dan ten aanzien van de beker. En hebben wij dan vijf vingers waarop de beker staat en de beker is dan shoshana lily kijk, beker is de lady en de vijf bladeren van lily die waarin zij zit de lily zelf of in haar siloet ja? die ketter dan maar dan zitten nog kwamen nog vijf vijf uh, bladeren uit. Okay. We hadden alleen maar over die ketter, daar was alleen maar lelijk. Maar daar kwamen nog vijf bladeren, taaie bladeren. Okay. En dat, dat verweest ook met de beker, verweest ook beker van de zegening. Daar verweest dan die vingers van ons. Die zijn ook vijf en niet meer. Okay. We schossen zo en deze lelie is gos shell bracha. En deze lelie is, uh, is, is beker van zegenie. Het okay. is bij de volgende Eh... Uh, en nu gaat die verder ons vertellen mehashem, dat is allemaal nog vertaling van van de zogen umishem elokim en vanaf de naam elokim hashegi van de tweede naam, tweede naam van elokim in het Torah dus vanaf het moment dat waar de Torah staat um, en God zweef, zweefde over de wateren, dat is bedoeld vanaf de tweede Elohim, Ad Shem Elohim, tot de naam Elohim Hashlishi, de derde naam, dus de derde, derde gebruik van de naam, Gameshmeling, we vinden ook tussen de tweede en de derde, uh, naam van de Lokim in de Torah ook, vijf woorden. Maar ik wil zeggen dat het verwijst naar die bladeren van Shoshana. Ja, tussen de eerste en de tweede waren er dertien. Herinner je, dertien die verwijzen dan ook naar dertien eigenschappen van warmhartigheid. En de andere, andere vergelijkingen waren dat de leden is boven en. En de twaalf oostens beneden in de bejaar. En uh, hier tussen de tweede en de derde, vijf woorden. En dan zegt hij, en die vijf woorden uit de Torah, die verwijzen dan naar die vijf bladeren, die vijf taaie bladeren. We zullen allemaal zien waarom. Wat is dat? Waarom is die naam? En, en ziet het de naam Elohim is gebezigd. Ik denk dat betekent dat er toch wel iets nog te kort is. Shehen, ja, ga je dan, dan uh, uh, dat ons uh, opzommen. Dat die woorden zijn Shehen, dat die zijn. Maar het zweefde, of zweeft. Eigenlijk, eigenlijk is het niet in de verleden tijd, staat in het Torah. Wat het allemaal vertaald is. Natuurlijk. Uh, maar, maar, betekent, het betekent. Het betekent. Uh, uh, deelwoord. Het uh, betekent zwevende. Het is zwevende. Dus het is blijft zwevende. Het is niet iets dat dit. Dat verleden, tijd, toekomst. Het is, not, het is tegenwoordige tijd. Al, al, altijd tegenwoordige tijd. Huh? Met deelwoord. In tegenwoordige tijd. Wordt, wordt altijd een proces aangedaan. Ja, het is ongetrouwd ideeën, ongetrouwd dus merakhefe betekent is, is zwevende, zwevende, zoiets. So we'll zwevende al betekent boven. pane is derde woord, oppervlakte. vaak gebruik je geen lidwoorden bij de vertaling, maar dan dat jullie begrijpen dat dat je in in in, in denken. Um, amayim, wateren, water, vajomer, vayomer, en hij, zij, dus de God, Elohim, zee vijf woorden bestaan, Shehen, dat zij zijn, knegget, hij, alim, anal, dat zij zijn, tegen, of tegenover, dus als parallel, tegenover, ik weet niet of het goed is het Nederlands is. Dus zij staan tegenover, dus als het parallel, als het ware... Oppositie. Nee, nee oppositie. Nee, dat is eerst. Daarmee wordt, daarmee wordt verondersteld. Dat wordt verondersteld. Ja, Tegenover, dus met, met, daarmee wordt verondersteld precies hetzelfde, alleen de een tegenover de andere moet je vergelijken. Dat is tegenover de andere, maar niet tegen... In, in relatie met. Ja, in relatie met, precies. En dat is een, ja. Yeah. Dus, zehend, uh, dat zij zijn, knegget, gerelateerd aan hei, alim, aan vijf bladeren, Hanal. zoals het gezegd is boven. Zoals boven is genoemd. Ja, dus die vijf woorden van de Torah ook, Zeg die tussen, die hebben we nu opgenoemd, tussen de tweede en de derde uh, naam, gebruik van de naam Elohim, Elohim Dat zij zijn uh, staan tegenover als het ware. Dus ten aanzien ten aanzien van Lely zijn dat vijf bladeren. En dan zeg je dan verder: Mikan holegal A vanaf hier en verder. Ze Neymar dat het daar gezegd is in de Torah. Dus na de derde vanaf de derde tot vanaf de derde uh, gebruik een derde gebruik van de naam Elohim. Daar staat het Elo Elokim. Ze Elohim dat het dat het gezegd is. Eh, Elohim. De laatste, dus de derde keer dat het Elohim gezegd is, daar staat het hier or, zij het licht. Ja? Zij het licht of hier? Er, er zij licht. licht. Er zij. Oh, er zij licht. Dan pas staat het er zij licht. Het bespreekt ook het proces van wording van die noekwa. In het begin van het scheppingsproces. Yes. oké, okay. er zijn licht ja. We, we go meer we go meer is ook een afkorting we go meer, Gimel, we go meer. dat is net zoals we goelen dus. en nog verder en nog, enzovoort zo ongeveer hoe en wat, voor daar, wat staat er dan na die derde naam van Elohim dat het zei ze het licht dat daar staat het, dat wat voor licht is dat? Hoe aor, dat is het licht, schenivra, dat geschapen werd, Venignaz en werd verborgen, venniglal, en werd toegevoegd, zoiets, babriet, in dat verbond, Britisch verbond, in dat verbond, dat verbond is binnengekomen, binnengekomen, binnengekomen, Besosana, in de lerie. Dat verbond is binnengekomen binnengekom, in de, de lerie. Gewoon zonder iets. Hij absoluut niets. Uh, gelukkig dat niemand zegt hier dat hij begrijpt. Dat komt, dat komt vanzelf. We hoort zien waar. En die brengt uit bij haar. Haar is die Shoshana. Shoshana is vrouwelijk. Dat is die, die noekwa. En brengt, brengt, haalt eruit bij haar we houdt zich va en nee en die brengt uit ba in haar zat zera in die in die in die in die in die in die in, die, in, die, in, die, in die shoshana in die leli we zijn hier that en dat heet en dat is en dat wordt en dat is genoemd Etz, boom, osse pri, boom, die maakt vrucht, vruchten makende de boom, zoals we dat leren dat, in de vertaling. Dus, etz, osse pri, zo de natuur, boom die maakt vrucht, asher zaro, bo, farin, zad, insit, het is een erg mooie vertaling natuurlijk, als je dat vertaalt, vertaling in het Nederlands, dat, dat is een uh, boom, ja? een boom die, uh, hoe zeggen dat, vruchtmakende boom, met een zaaddragende, zaaddragende, ja, zoiets, zaaddragende, ja, zaaddragende, zoiets, Ik weet technisch, maar hier staat het zo, en dat heet Edsboom. boom, boom, Osepri, die, die, die, die brengt, ose doet, maakt, brengt vruchten voort. Asher Zarovo, de boom die in zichzelf heeft, zaad. De zaad die zelf draagt in zichzelf, een zaad. Vahazera hahu, en dat zaad, nimmt za, befindt zich, wat Brit mamash bevindt zich in het teken in dat in het teken van verbond echt in het teken van verbond mamash begint daadwerkelijk in het teken van verbond absoluut als ik dat zou lezen eh, zelfs als je een rabbi bent, als je dat leest, dan zeg je, nou, ik stop ermee, klaar. En hier staat eigenlijk de hele, je hoeft je de hele Torah, hele Kabbalah, hele Zoger lezen. Als je dat, als je dat uitpakken, uitpakken, uitpakken, dus dan, dan gaan we dat allemaal lekker voelen. En geweldige onthullingen. wat hier allemaal staat. Hoeveel informatie, hoeveel krachten, hoeveel licht hier zit. Dus we hebben alleen nu klaar, we zijn nu klaar met de hele vertaling van de, van de, de eerste paragraaf. Soms geef je dan zo uit het, Solam, Jehoede geeft soms een stukje van de vertaling, en dan ga je dan eerst commentaar geven, en dan ga je weer een stukje, en soms geef je dan nog, net als in dit in, in, in deze paragraaf dit oort, deze oort geeft je dan de hele vertaling in één. En dan gaat je dan ons verklaringen geven, verklaringen geven. We gaan naar de volgende pagina. Naar zijn commentaar. Eerst zijn commentaar. En dan ga ik er een beetje toelichten. Ik heb het nergens kunnen lezen tot nu toe heb ik nergens <coughs> kunnen dat lezen. Ik heb nergens van niemand kunnen dat leren. Geen rabbi kon me dat leren. In de wereld kan je niemand vinden. Ja, ik heb niemand gevonden. Ik bedoel, het is iets wat je moet leiden daaronder dat jij het wil graag het leven daarin, want jij weet dat het hier zit jouw leven. Stel dat jij, dat jij zo, dat jij iemand um, behoede ik zeg het niet of iemand, maar iemand van wat we zeggen doodziek is. En opeens weet je, dan, weet je dat ergens iemand is, een grote dokter in, ergens in, in, in Australië en zo. en je moet enorm veel geld geven, omdat, dan moet je dat verreis maken, et cetera, en dat die zal jou genezen. Wat jij dan niet voorover zou hebben. Om daar naartoe af te reizen. Ja, flat. En dat is licht voor ons. De ware redding licht voor ons. Ik reisde de, de hele wereld door naar grootste nou. Dees. Dees. Dees. Enorme... de grootste rabbi beetje, een beetje, Die is een Die een die een beetje, een beetje, een charme, charisma en Omdat ik zocht het ook in een mens. En in onze generatie. Natuurlijk waren er ook in de vorige generaties. Waren er mensen. Enige. Weinig. Die dat wel. Die ook dat droegen mee. De zaaddragende mens. Het zaaddragende mens. Het geestelijke zaaddragende mens. Maar. Nieuw. In deze generatie is het, is het zoek. Het is ook niet nodig meer. Want in deze generatie is zoger voor ons. Alles draagt. Al het zaad draagt ons zoger. En al het zaad geeft ons zoger. Je hoeft nergens naartoe. Vlug, nergens naartoe. Je krijgt nergens naartoe. Ergens redding dan anders dan in zoger. En we proberen het zo eenvoudig. Uh, ik, ik, we proberen. Ik, dat ik proberen. Ik weet het. Ik probeer. Ik probeer niets. Maar, ik zie wel dat het van mij komen worden eenvoudiger. Woorden. Eenvoudiger kan je. Je krijgt nergens dat zo eenvoudiger. Omdat ons is gegund om redding te geven. Ja, eerst moeten we dat maar eens krijgen. Krijgen, veel. precies. Krijgen. Krijgen licht aan jou. Het ligt wel voor je hand. Kijk eens dan. Ligt ook hier. Langs het. Op korsteren moet je wegen. Niet alleen dat jij dat krijgt. Euh, zo even, weet je wat? Met je krachten en met je macht. Geef mij, ja? Maar je moet wel van binnen net zo zijn als die, als die vrouw van Jacob. Als die Rachele zegt: ze geef mij kinderen. Want ze kon geen kinderen krijgen. Geef mij kinderen, anders is hij ben ik dan? Een God dat ik jou kinderen krijg. Zo is de zij. Waar gaat het over? over welke zaad gaat het. Nu gaan we ook langzaam gaan zien over welke zaad het gaat. Bijur okay. gaat is ook wat, wat hij begon op met de eerste uh, paragraaf. Oh, Bijur uh, uh, Verklaring van woorden. Hamish, Alin Takifin Dus vijf bladeren uh, Takieken. Uh, sterke. Uh, harde. Prachtige. Uh, taie. Okay. Uh, wat, wat, is dat? wat zijn die vijf bladeren. Uh, waarover we het hebben. Niet? Who thought. Dat is het geheim. De tweede kolom sorry. Ja, de tweede, de tweede, de tweede, de tweede kolom. Blaadzijde plaats gimmel. Oh, sorry, in gimmel. Dus, plaats in plaats in plaats in plaats in plaats in plaats in je, vraag, je. Ja, goed, niet schaam jezelf. Okay. Dus. in had in plaats in plaats in en dan heb je dan in vet woorden vanuit Zogar. Kamesh, Alin, Takifin, vijf Hoe Hoesod, hei, Gwerood. Dat is een afkorting. Het tweede woord is afkorting hei, Gwerood. Vijf Gwerood. Dat, dat is het geheim. Van vijf, Gvorod. Gvorod is de tweede kracht van het ook, ook weer zeggen, ook een sfera. Maar Gvorod is ook een andere kracht van Chassadim. Andere kracht, Chassadim? Hassadim, genade, liefde, geduld, alles zit daar in dat genade. En Gvorod betekent ook de kracht, links, linkse kracht, de kracht van verstand, van de strengheid van de wet. Dat is dan de gwoerot. En de gwoerot, we zullen zien, so we gaan dat allemaal zien, waar het allemaal is. Dat is hoesot, hei geworod, dat is dan uh, geheim van vijf gwoerot Shelha nukwa. van nukwa. Van de nukwa is ha. Hij aan dat dit een bepaald, met een bepaald lid een bepaalde nukwa is. Ha nukwa. Vijf woord van de nukwa. Schehen dat zij zijn. Jood sferot. Tien sferot, zo afkorting van tien sferot. Jood sferot. Afkorting van Essersfirot. sferot van tien sferot. De or, goser, de is van, arameese van, artikel van van. En afkorting or, gozer. van weerkaatste licht. Of een andere woord is weer uh, terugkerende licht. So, Wat is hetzelfde. Mala Shenukwa, di nukwa, mala eh, Lat opsteeg, opstegen, aligi dei, door middel van, middels, zivug, de haka, zivug, de haka, zivug betekent eh, samenfluing, de haka is van stotend stotend we hebben gezegd stotende samenvloeiing alles is opgebouwd elke bevatting is opgebouwd op stotende samenvloeiing we gaan vanavond erg erg goed dat aan de hand van dat stukje proberen dat uh, toelichten dat oké okay. dus door middel van die doekwa laat opstegen door middel van de stotende zibuk, stotende samenvloeiing. Ook in het moderne Hebraïs is het kooitus gewoon in het, in het dus Voor een, een Israëli is het direct extra, extra prikkeling die hem van het geestelijke als het, uh, afbrengt. Wij moeten we hebben dat dat dus we moeten het ook overwinnen dat die associaties. Baor elion, dus dat in of tegen in in het in het oor licht elion betekent hoger hoger licht of hoger. Dus dat de noqua laat Stegen die vijf. Uh, vijf. Dat betekent, de bepaal ik graag, dus uh, licht weerkaatste licht, uh, waar uh, die, dat weerkaatste licht, zeg ik zou alles uitleggen, gaat uh, uh, laten opstegen door middel van, hoe kan het kan hier iets naar boven komen, altijd door middel van. Ze de elkaar door middel van stotende samenvloeiing, Ja, tegen... ...or... heilion tegen de... ...hoogste licht. Dat is het licht dat bij haar... ...tegen haar... Oh, ...haar wil... Uh, uh, ...schijnen. Ja, tegen, tegen, haar wil, tegen haar wil... ...wil in haar binnenkomen oké, okay. en zij, zij doet vanuit haarzelf brengt ze dan omhoog licht het orgozer. dus het licht van weerkaatste licht, alles is opgebouwd door de hele, alles de hele hilal is opgebouwd op dat begrip, van van stotende samenvloeiing. van Zibuk de D.H.K. Niets kan omhoog komen... ...zonder dat het eerst... ...omhoog komen betekent... Uh, uh, ...bevatting. Iets ontvangen. Hoe kan je dan omhoog komen? Hoe kan je dan meer bevatten? Anders dan... ...dat jij confronteert... ...wat jij wil bevatten. Het onderwerp van bevatten. En dat kan je alleen maar doen... Door stotende samenvloeiing. Ik zal het wel eens nu even verduidelijken, maar we gaan het eerst afmaken, deze, deze linie. Anikra, Oorsheldin, die heet, dat is afkorting van uh, geno die genoemd is, Anikra, Oorsheldin, licht van dien, licht van strenge strengheid, gestrengheid. Wat heet licht van gestrengheid? Dat is die oorgozer. Oorgozer, alles wat beneden wordt, van beneden wordt weergekatst, heet oorlicht uh, van dien, licht van, die, van gestrengheid. En alles wat binnen wil proberen te komen, is licht van genade. Vergeten? En wanneer de ene omhoog gaat van de schepping, of van de lagere. En dat heet oordien, het licht van gestrengheid, en, de, en het licht van genade binnenkomt, dat is dan, dat maakt, dat heet elkaar dat heet een samen, een stotende samenvloeding. Dan het licht van beneden maakt als het ware een bodem of maakt hebben we gezegd, maakt die poorten om omringt als het ware maakt de poorten en waarin waarbinnen van boven komt het licht van genade, licht wat leven geeft. Daarom staat ook vaak geschreven dan, in de Torah. Je handen, ja, laat je poorten open. Ja? Dat de schepper binnenkomt. De schepper is licht van barmhartigheid. Dat is schepper, iets anders. Dus het zegt in het van de samenwerking. Samenvoeding, sorry, ja. heb ik gezegd? Ja, maar is die zeggen het van de samenwerking. Samenwerking? Ja, is ook samenwerking natuurlijk, maar samenwerking betekent toch wel dat, dat het van hetzelfde niveau is. Terwijl eh, samenvloeiing betekent dat het lagere moeite doet en verlangt om zich met het hogere te verenigen. Ja? Hoe kan je dat, hoe kan een lagere dat doen? We gaan even dat, even een zeer belangrijk, cruciaal begrip, als we dat doorn ja? licht van lade? dat is licht chassadim wat, eh? dat betekent dat is al het licht wat van boven komt huh? chassadim or chassadim, chassadim. Ja? or chassadim or is licht a chassadim betekent genade en daartegenover betekent Gworoot. Als we dat goed doorhebben, dan hebben we al die pagina's niet nodig. Dan zullen we, dat, zullen we dat begrepen. Want alles draait allemaal op datzelfde wat we nu hebben. Alleen later komt het de drie drie lijnen. Ook hier zie je die drie lijnen vooral al inbegrepen. Maar het is nog allemaal nog vaag. En we krijgen nog meer dimensies, Meer gevoel. Oké. Okay we gaan de volgende regel doen dat is regel 5 ki oh, hij gaat een beetje verklaring geven maar het is nog steeds lijkt wel vaag maar ik zal alles stap voor stap we zullen ook tekeningen opmaken dat weet, dat we gaan voelen ki uh, S. Hasfirot oh, dit is ook een afkorting andere, dit is een andere, andere afkorting van Esser-sphyrot. Vroeger bovenaan, ietsje bovenaan op de tweede regel, was het Esser-sphyrot gewoon zonder H. En hier is het esser has sphyrot nee, Die bedoelde al bepaalde Tien-sphyrot. Ki esser has sphyrot want Tien-sphyrot, de oor van het directe licht. Ja? staat directe licht. Directe licht betekent dat het licht dat nog niet is ontvangen of niet gewaar wordt, niet waargenomen nog wordt in de kili. Hori ashar, betekent directe licht. Het wordt niet, nog niet waargenomen. Maar dat wel binnen penetreert. Uh, want tien sferot van uh, het directe licht, Nikraot, ze heten Hei Chassadim, die heten dan Vijf Chassadim. Oké, okay, stap voor stap Chagat na afkorting van Cheset, Gvora Tiferet, en nog twee sferot, Netzach we hoort Hier zitten veel belangrijke informatie die ik stap voor stap ga ik dat uitleggen. Uh, en dan gaan we verder. We hen en zij met lapshot en zij bekleden. Altijd hebben we het woord bekleiden in het Hebreeuws Moeilijk in het Nederlands. Bekleden, want iets wordt bekleed en iets bekleed iets anders. Altijd lagere bekleed Hoger. En hoger is altijd ingekleed, dus ingehuld. In en in en lager. Oké? Okay. Ingehuld, binnen zit. Soms is het verwarrend, ja? En iets wat bovenop komt te zitten, als het ware, bekleed iets. Dat één part bekleedt een andere, één sfeer aan een andere. Dat betekent dat die komt bovenop te zitten. Dat is wat we, net, we hebben gesproken over die. Uh, kaplampen kap, kaplampen <laughs> <laughs> kap lampen. <laughs> kap, kaplampen lampenkap lampe. lampe Oké, okay, lampkap, precies. <laughs> dus daarin zit het licht. Het ziet wel wat uh, wat, wat feller is en dan wordt bekleed door iets dat ook doorschemert licht. Schemert licht door, maar toch wel veel dover Ziet u dat? voorbeeld heb voor je, het voor je ogen zo zijn ook wij als je komt ja, en dan is het, en soms is het precies hetzelfde, hetzelfde wat kan het zo, precies hetzelfde wat, maar alleen toch een beetje andere kwaliteit precies hetzelfde licht ja, we hen met die vijf spiroot dus van chassadim. Uh, we hen dus slaat op die vijf spiroot chassadim midlapschot, uh, mid die, ziet mid je, is een constructie van, van, net zoals in het Nederlands <coughs> hebben wij zich, zich bekleiden, als het ware. Dus, die zijn binnen, binnen, binnen een gewaad, binnen een gewaad, ja? Dus wat binnen, wat het licht, wat binnenkomt, bekleedt zich, als het ware, komt binnen een gewaad, een gewaad, gewaad, gewaad, gewaad, gewaad is dan wat lager is, maar is er gewaad op het hogere, zeer belangrijk, al is het in het Nederlands niet zo gebruikelijk, moeten we toch gebruiken die begrippen, ja, om daarmee ons... Dus die vijf spirood chassadim, dus die, dat wat van boven komt, van het directe licht, wat binnenkomt, nog, nog, maar nog niet binnengekomen is. Daarom zeg je dan uh, directe licht. hen middel of zij zijn ingekleed. Kan het ingekleed betekenen dat het binnen is? Je zijn ingekleed, dan is het ook een mooi woord zijn gebruiken we. Maar ook in het Hebraeus is het ook een vorm van zich van zich, ja, zich, wederkerend werkwoord heet het in het Nederlands, wederkerend werkwoord, zich wassen bijvoorbeeld, ja, of zich dat, ja. dat zij zijn, ja, ja, ik zeg het, ja, ingehuld, ja, ingebed, ingebed, in, ja, ingebed, in, maar toch wel gebruiken we een beetje dat, onkleed, oké, okay. Behei zis Zij zijn dus omhuld of binnen, binnen van Hei Gvorod. Van de onderste licht van die van die uh, Hagat na de oor Van die vijf sferot Hagat na de oor van de van het weer licht. licht. Even geduld, komt alles duidelijk. Het is erg duidelijk hier wat je schrijft, alleen we moeten een beetje eigen ons maken, wat, wat hele wil ons vertellen. En dan zullen we, zullen we ons, al die pagina's zullen we wel sneller, zullen we ons niet meer angst aanjagen. Als we in het begin, trouwens dat eerste boek wat we nu hebben van zogger, wat, wat iedereen van jullie hebt... Dat is dan één boek van 21 boeken van Zohar, Maar het, is het, het belangrijkste boek is. Want alle begrippen zitten hier. Als je eenmaal dat door, doorworstelt, zelfs een minder dan dat. Alles zit daarin. Ook een het commentaar van Salam is hier het mooi. Eens commentaar. Maar ook daar, verder ook in andere ook, boeken, krijg je ook commentaar. Maar soms geweldige dingen. Maar... Dit in dit boek zit alles om om om als een in iedereen kan het als een instrument in zichzelf opnemen. Eilu hamesh alin takifin en deze vijf bladeren tije bladeren hen zij zijn kochot Hadien, dat zijn kogod betekent krachten, letterlijk krachten kogod haddien krachten van de gestrengheid. shabamassach die in het scherm aanwezig zijn want scherm betekent iets in het scherm die in het scherm zijn want scherm is iets wat schermt af tussen een en een ander daar moet kracht aanwezig zijn. Oké? Okay. Dat is wel zo te zeggen. Hamaya die. Het is dus de oh, massage, het staat op de massage. Op die massage is dan de, het scherm. Hamaya dat weerhoudt. Hamaya is weerhoudt het AOR, Helion. Dat weerhoudt het AOR, Helion, het, het hooglicht dat binnen wil komen. Nie hit uh, van. Weer van, weerhouden van, ja. Die houdt weer uh, het licht, aankomende licht, laten we zeggen, tegen, of weer, om ingekleed te worden. Ja? Nie Hitlabees, nie, nie hit van ingekleed worden. Uh, mi massag, ule mata, Vanaf de massag, het massag en onder. Vanaf het scherm en onderaan. Want alles, altijd iets bouwt zichzelf eerst een scherm. Tot hier en niet verder. Het is nodig altijd. Om geen fouten te maken. Om niet uh, tegen de tegen de paal, zeg maar. Tegen de lamp te lopen. Dat is dat goed? Maar de bedoeling is. is eigenlijk om niet in je hele dat af te schermen. De bedoeling is om stap, te stap, stap voor stap kracht op te brengen. Om ook naar binnen te laten. Ja of niet? Ik laat niemand naar binnen. Nou wat wordt het dan van jou? Pippe, bedekend, ik ook laat niemand betekent ook geen licht. Of, ja. Niets anders. Dus het moet toch wel. Ja staat ernaast een piano ko koop je een piano staat gewoon in een zitkamer als je niet bespeelt dan ga je rusten, en weet ik veel gaat niet meer uh, wordt er niets afhaald je kan alleen <coughs> straks na paar jaar kan je daar alleen maar hardappelen bewaren er wordt niet meer geen piano meer dus wil, wil je dat, dat jouw leven dat jij ook jouw innerlijk gaat zingen gaat uh, gaat bespelen. Dat moet je ook bespelen. Dat moet worden En niet alleen maar zeggen: hier massaag, hier en niets verder. Je moet je krachten steeds proberen op te brengen om, al is het maar druppeltjes bij druppeltjes laten, naar binnen toe. Naarmate jij het niet voor jezelf kan ontvangen, kan je het ook naar binnen laten. We al kennen, en vandaar. Daarom, waar alle keren, daarom, Nikra-Ata, of Nikra-Ata is genoemd, wordt nieuw, Ata is uh, nieuw, Raak, of nikra nikra worden genoemd, meervoud van noemen, Raak alleen, alleen, slechts, hij alleen in vijf bladeren, taille bladeren worden nu genoemd. Kie, a nu heb dan even een eidlech, kie, want od nog een nare u ze is nog niet geschikt wie ze is shoshana. Ze is nog niet geschikt ja, om bespeeld besp besp te worden, dat is piano, ja, yeah? en zij zegt ook, zij is nog niet geschikt, le alleen, om, om, zivuk om een samenvloeing te maken, alleen, over die, over, alleen, over die, laten we zeggen, die vijf die op haar afkomen, vijf zwerot, chassadim, genade die op haar afkomen en zij is nog taai ja, ze heeft nog vijf taai eh, bladeren taai omdat iets gebeurt, omdat zij is nog niet geschikt zegt hij, om zivouk te maken, om samenvloeiing te komen, tot samenvloeiing te komen, alleen over, die, over dat licht over die vijf eh, lichten van chassadim ja, kijk nou, een, een meisje van een jaar of tien of elf is net, net als een jongetje. Ja, zo loopt ook zo en zo zich gedraagt, zo, uh, ja. zo, zo een beetje zo wild, et cetera. Net zoals yes, als jongetjes. Later komt wel een wijziging van dat zij komt, genade komt iets in haar, komt iets. En we zullen allemaal precies zelf leren hoe dat komt in het geest. Maar eerst is alles grof in die sechste שנה Owasmann ich hatte Pferde letzter Sinn Owasmann hat er Glut einen detailliert von haar großen Zustand er will kein beetje gehad Kasher Hamasach van hier Bezivuk komt in een samenvloeiing. Im, a or komt in samenvloeiing met hoge licht. Met het hoge licht, met de chassadim. Is wanneer het samenvloeiing, wanneer uh, het wisselwerk, hoe het, wanneer het als uh, zivuk is. Ha? Uitwisseling is precies wanneer het, het interactie is. Uh, hem, nikraot, die five, die vijf bladeren, taille bladeren, worden dan genoemd vijf gvorot. Dan pas worden zij genoemd vijf gvorot kanaal, zoals boven is gezegd. Hele kabala is hier. Enorm door me vele dingen. Maar wij die moeten wij ook gewoon. <coughs> gaan we dat even. Kleine pauze maken. En dan gaan we na de pauze. Gaan we dan stap voor stap eraan werken.